Loop nu maar naar links, de volgende kamer in. Dan zie je de kast van het harnas van mijn vader. Ik ben maar een simpele pottenbakker, dus ik weet maar weinig over het leger. Wat ingewikkeld allemaal. Weet je wat, kun jij maar niet zeggen hoe de verschillende stukken heten. Schrijf dit maar bij het harnas op je blaadje, dan onthoud ik het wel.